Zing 0. Nellie van Tijn met het NOS-journaal. Vanmiddag is er in Brussel een ingelaste top van de EU met de Turkse regering. Doel is het bereiken van een akkoord dat moet helpen een einde te maken aan de vluchtelingencrisis. Turkije moet vluchtelingen die naar de EU willen gaan tegenhouden. Met name wil de EU dat er afspraken worden gemaakt over betere grensbewaking tussen Turkije en Griekenland. Veel illegale migratie, vaak over zee, gaat via Griekenland. Het is voor het eerst in vele tientallen jaren dat de EU en Turkije op het allerhoogste politieke niveau met elkaar praten. De Amerikaanse inlichtingendienst NSE mag vanaf vandaag niet meer ongericht alle telefoonverkeer in de VS in de gaten houden. Tot nu toe verzamelde de NSE gegevens over alle telefoongesprekken. Zo werd opgeslagen naar wie mensen belden en hoe lang die gesprekken duurden. Een commissie van het Witte Huis zegt dat dat niets heeft opgeleverd en dat er nog nooit een aanslag door is voorkomen. Door een DDoS-aanval op de NPO zijn veel sites van de publieke omroep urenlang onbereikbaar geweest. Op de site en de app van de NOS kon lange tijd niets nieuws worden gepubliceerd. Ook trouwens niet op de sites van andere landelijke en regionale omroepen. Even na middernacht waren de websites weer bereikbaar. Bij een DDoS-aanval bestoken hackers een computersysteem met zo extreem veel bezoeken dat het systeem het niet aankan. Anne Neutenboom heeft de 50ste editie van het Kamerettenfestival gewonnen. Ze won zowel de jury als de publieksprijs. Kameretten is een kweekvijver gebleken voor kabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Theo Maassen en Brigitte Kaandorp. Boxer Vladimir Klitschko is zijn wereldtitels in het zwaargewicht kwijt. De Oekraïner werd op punten verslagen door de 12 jaar jongere Brit Tyson Fury. Fury's overwinning was onverwacht. Veel mensen dachten dat Klitschko korte metten met hem zou maken. Want Klitschko was al 11 jaar lang ongeslagen.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 in the rainbow in the morning in the gay times in the great times too.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 Wat eigenlijk een uh, verzameling is van de albums Ella en Louis Again en Porky and Bes, ga ik draaien. G-Baby, ain't I good to you? Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. for Christmas and a diamond ring Cadillac car and everything Loves make me treat you the way I do Gee, baby, ain't I good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 Bias met Dizzy Gillespie, het nummer Berksworks. Ik ben alweer aangekomen aan het laatste nummer van uh, het nieuws voor 11 uur. Dat is het nummer van Louis Jordan, uh, van zijn Tiffany 5, zijn band. Een verzamelalbum Classics 1946-47, I Know What You're Putting Down. Blijf vooral luisteren, want uh, het gaat zo regenen. De, de markt is afgelast, uh, dus vooral volop reden om nog een uh, uurtje naar CFM Jazz te luisteren... En ik heb nog veel meer heerlijke muziek na het nieuws van 11 uur. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Tot zo na het nieuws van 11. Met Louis Jordan en I Know What You're Putting Down. There's a whole lot of talk around town. About the way you can yourself.